Uit de tijd dat uh, singles nog maar 2,5 minuut duurden. Trouwens tegenwoordig ook weer eerlijk gezegd. Uh, Diane Ross en de Supremes en Reflections. Aan het uh, begin van het tweede uur van uh, de zondagmorgen van GoFam. Fijn dat je erbij bent en dat je me gezelschap houdt. Ik hoop tot 12 uur, want ik heb veel in de aanbieding. Echt hartstikke leuke muziek. En ook een interessant onderwerp. Want Jeroen Vergent ging ook deze week de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u het hemd van het lijf. Dus, stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go muziek onder andere van, jawel, Sister Sledge. I need that now. No way. Ja, is dat een bucketlist eigenlijk? Zo'n Zo lijst? <laughs> ja, ik weet het niet eigenlijk. Wel ja, Lekker nummeren. En ook wel uh, zinnen prikkelend zou je kunnen zeggen. Daryl Hall, John Oates samen in Kiss on My List. En Sister Sledge voor met Lost in Music. Straks over een kwartiertje de reputatie van Jeroen van Gret. Uh, waar gaat hij het over hebben? Ja, hij vraagt aan u. Waar zou u vaker over willen praten? En dan denk ik bij mezelf, uh, het ga ik jou niet aan je neus hangen. Maar mensen doen het toch. Het resultaat van zijn werk hoor je straks over een kwartier dus. Hier bij GoFem, dus stay tuned. She's gone. met een oneerbaar voorstelde ritme. Dat zei ik vorige week geloof ik ook al in de show. Maar ik vind het gewoon een lekker nummer. Kylie Minogue natuurlijk een geweldige geschiedenis heeft ze. Als actrice en als zangeres. Dit staat geloof ik in de top 40 of nog net niet. Maar het is wel lekker. Ik vind het lekker. Koop hoop jij ook. Verre Soul Sister and She's Gone. Hier bij GoFam. En nu weer terug naar de hitgeschiedenis van lang geleden. Lam Barry in van zijn weinige hits. One, two, three. Kom je er net bij? Welkom bij de show... Graham Parker en The Rumor. En veel lawaai natuurlijk. Geen geroddel, maar lawaai. Don't ask me questions. Nou, dat gaat niet op voor het uh, volgende onderwerp hier in onze show. Want dan gaat het, oh, daar gaat het over praten. Um, een praatje is overigens uh, geen gesprek. Hè? Uh, en een babbeltje. Ja, daarin kun je natuurlijk ook niet je ei kwijt. Onze verslaggever, ja, Jeroen van Gent, verzint uh, doorgaans de vragen voor de straatinterviews. En bepaalt zo min of meer het gesprek. Maar waar zou de ja, getroffen... Mensen op straat die getroffen worden door de microfoon van Jeroen over willen praten. Nou ja, hij vroeg het ze gewoon. En dit zijn hun antwoorden. Waar zou u nou vaker over willen praten? Waar zou u nou vaker over uh, willen zou praten? Zou ik vaker over willen praten? Want u denkt van, hé wat jongen? Ik praat eigenlijk altijd veel. <laughs> dat kan, dat kan, dat mag. Nou, het is lastig. ik praat al veel. <laughs> waar, kom, waar wil je over praten? Waar nou, wil vaker zei, over praten? Wat zijn belangrijke dingen in het leven? Ik zou het wel leuk vinden als het wat hey. meer de diepte in gaat, Maar dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Yeah. Dat is een beetje vooruitkijken. Dat is een goede. Ja. ja, over je voeding, over alles eigenlijk heel veel dingen. Ja. En uh, met vrienden is dat. Uh, ja, ga je vaak een beetje naar nostalgie toe, zeg maar, naar vroeger? En uh, ik zou er wel wat meer over nu willen hebben en wat zijn je toekomstplannen? Ja. Waar wil je vaker over praten? Ja, ja over je... Ja. Nee, ja, wat het vaak is, is als je iets gaat doen, dat het vaak een beetje op de vlakte blijft. Ja, en, uh, ik, Inderdaad. Dat en... komt vaak niet ter sprake, het ja. blijft een beetje hangen bij, ik heb dit gedaan en uh, vroeger ging het zo. Ja, het uh, leuk vinden. als ze uh, iets meer over, over het nu. Precies. Is, is er nog een mogelijkheid voor in de nabije toekomst om dat te gaan proberen? Nou, oh, vast wel. Er komen nog genoeg feestjes en leuke dingen aan. Ah. Okay. Dan kan ik we wel, wel een gesprekje aanknopen. goed. <laughs> Heel veel dingen waar je over wil praten, over je gezondheid, over. Nou ja, de insteek is dat er zeg maar niet, niet te sprake komt. Dus u bent met mensen en u denkt, hé jammer eigenlijk dat er dat daar niet over... in. mij komt alles te sprake, want ik ben een hele open boek. Ah, oké. Okay. Ik ben een open boek. Ik, ik, ik hou me bezig met, uh, met, met de zin van leven. Dus waarom zijn we hier? Wat doen we hier? Wat, o, ja. is, wat is er aan de hand? En dat doe ik dan met een aantal, ik, ik zit, ben lid van een club van mannen die daar, zich daar mee bezighoudt ja. en, en daar praat ik dan graag over. Maar ook over onderwerpen die mij bezighouden als uh, ja, politiek ook wel, hè. De, de toestand in de wereld, daar, uh, daar praat ik dan wel over, ja. dat, uh, dat wil ik dan ook wel. Nou, maar u komt alles al op tafel dan, zeg maar, Hoort wordt wel bespeld. Ja, ik, ik weet niet of alles op tafel, dat kan ik moeilijk beoordelen, want er zijn dingen waar ik dan... ...geen behoefte heb om over te praten, dus dat, uh, oh, die, die blijven dus liggen. Ja, ja, ja. Ja, en de anderen misschien wel, maar ik niet. Dus de... Punten van u niet? Nee, nee van. Nou, van, punten van mij die blijven nooit liggen, nee. <laughs> daar, daar heb ik geen last van. Nee. Dat klinkt goed. Ja, nou, nou, nou, ik doe mijn best. Nee, Punt ja, niet, ik wil altijd een ent in de ruimte, dus ik heb daar niet zo last van. <laughs> Moet je Zij bij je de radio ook? komen. Zij Zij <laughs> nee, grapje. Ja. ja, ja. Waarover zou je graag vaker willen praten? Dat weet ik uh, op het moment niet. Uh... Er zijn van die, je zit een etentje of zo, en dan loop je nader de weg, en denk je: Hé, Goh, hij heeft dit en dat niet gehad. Of met familie kan ook. Nee, dat zijn meestal dingen die gelijk besproken worden. Ah, dus, uh... ah kijk, dat is positief. Ja, dat is zeker positief. Er blijft niets uh, uh, liggen, zeg maar. Nee, eigenlijk alles wordt wel uh, besproken. Dus voor uw geld te vragen eigenlijk helemaal niet nee, zo? Nee, nee. Want ik, ik heb vriendinnen waar we van alles kunnen praten met elkaar. Van, nou ja, van alles en nog wat. Dat is heel mooi eigenlijk. En ik heb ook collega's. En uh, ja, daar uh, weet je, als er wat is, dan kan je gewoon zeggen. Ja. Waarvoor moet je alles opkroppen? Want het is slecht voor je hart. Ja, dat denk ik ook, ja. Weet dat je, je krijgt ook. stress. En stress is slecht je mijn. Nee, ik denk juist de dingen waar niet zoveel over gesproken wordt. of waar mensen niet nee. over durven spreken. Maar ja. wat het dan precies is, ja, ik ja. heb daar zelf ook geen last van. Maar. Ja, dat doe ik meestal met mijn maat aan het water natuurlijk. Dat, dat, dat gaat over van alles en niks. Van vroeger tot en met nu. Uh, met zeg maar, vissen? Ja, maar wat je mee hebt gemaakt op de camping. waar we allemaal gestaan hebben. en dat soort uh, die gein die we allemaal uitgehaald hebben. Dat soort dingen. Dus uh, dat komt allemaal weer naar boven. Dus het, het vissen staat het wel voorop, maar er komt van alles bij. Ja, natuurlijk. Dat, dat is sociaal helemaal. En je komt natuurlijk ook weer andere maten tegen, die komen langs om even te kijken en ja, hoe was het op je werk, Dit is, zo, zo gaat het gewoon weer, het praatje pot. Dat hoop, ja, juist een hoop praten. Ja. ja, en de kinderen gaan ook mee, mijn kleinzoon, en we slapen ook aan het water, dus hey. met tentjes. Dat is leuk. Dus we doen ook een beetje, een beetje koken, bakken, gezellig een gezellige biertje erbij. Het is een soort van eh, een kleine camping. Kijk een keertje weg. Ja, <laughs> ja. Ik krijg vaak druzie. Ja, nou ja, dat ligt er maar net aan hoe het, hoe het opgenomen wordt en hoe het ook gezegd wordt. Ze toon in de muziek maakt. Maar ja. ik denk als het op een normale manier kan, dat het echt wel dat er heel veel bespreekbaar gemaakt kan worden. Ja, want dus er, is, er is best wel polarisatie ook, hè. Ja, ja. En praten helpt dan wel, zoiets. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. En ja, wat ik zeg, is dat je het op een normale manier doet, kan doen met elkaar. En elkaar daar ook vrij in laten. Maar dan uh, zou ik zeggen, uh, give it a try. Ja, ja. dat ja. is het. Ja. ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik zal vinden wat ik ook... Op... We gaan proberen. Gelukszoekers zou je kunnen zeggen. Nirvana. Prachtig. Ja, ik vind hem geweldig hoor. Vooral die uh, geluidseffecten. Ongelooflijk. Rainbow Chaser. Natuurlijk hier in de show. En Luc Steenhoos. Speciaal op verzoek van Jeroen Vergent, uh, Een mooi nummer van een paar jaar geleden. Je hoorde praten natuurlijk in de show. En wat gaat de show snel. Oh, oh. Het is alweer uh, fors over half twaalf. Dus uh, ja. En ik kijk even naar het weer van vandaag. Het is hier buiten nu uh, 17 graden. Wordt uh, snel 21. Dat zie ik hier. In de voorspelling. En het gaat vanmiddag een beetje regenen. Maar niet echt veel. 0,3 millimeter. Dus dat merk je bijna niet. Moet je nou een paraplu meenemen of niet? Ik weet het niet. Maar het is wel een mooi wandelweer vanmiddag. Want de windkracht is ook redelijk. Dus je waait niet uit je hemd. Uh, maar misschien toch wel... Een, uh, ja, ...een reden om een vest mee te nemen. Dat dan weer wel. Allemaal van die gekke adviezen waarvan je denkt... ...wat bot ik ermee? Nou, ik weet het zelf eigenlijk niet... ...dus ik ook maar wat hier bij GoFM... ...zoals iedere zondagmorgen. Hier is Marvin Gay My advice. If you love someone, don't think twice. Love your baby, love Sugar, baby, love you. Ja, wat je toch hartstikke vrolijk van, van dit soort muziek? Ja, ik wel hoor. Of ik hun goede raad aanneem? Hun advice? Nou, dat is toch maar punt 2. Ik weet niet of ik de goede raad van mannen in witte pakken en witte petten moet uh, aannemen. Maar goed, toegebeds dus met Sugar Baby Love en een voor och, wat een zoeldummer van uh, Marvin Gaye, Sexual Healing. Heb ik je al verteld vandaag over onze geweldige website. Ga er maar eens naartoe. Uh, je kunt er naar twee tegenwoordig. Nee. Je kunt natuurlijk naar onze website www.go-rtv.nl. Maar we hebben ook een andere website, dat is een Website voor de toekomst rtv-zvl.nl, dat is natuurlijk rtv Daar kun je kijken naar het beste nieuws van de omgeving. En ik zie hier bijvoorbeeld een, ja, lijkt ingewikkeld: Inclusiedag bij Dayton. Een droom die uitkomt. Hmm, moeilijke titel, maar het uh, artikel erbij zegt heel veel. En er staat een prachtig artikel op over pumptrackbaan in Axel Open. Nou, daar zijn uh, allerlei jongelui heel erg blij mee. Dus ga er maar eens kijken. Het is uh, nieuws van gisteren en eergisteren. Kijk er maar eens even naar op onze website go-rtv.nl. Geweldige herinnering dit, toch? Ja, Simply Red en Fairground uit 1995 en Sandra Remer ervoor met La Collegiala. Ja, Sandra is ook veel te vroeg overleden, trouwens een geweldige zangeres, kwam ook heel uh, internationaal aan haar trekken, weet ik nog. Dus ja, dat was wel wat. We moeten het natuurlijk uh, zonder haar doen, het is niet anders. Aan het einde van deze aflevering van uh, De Zondagmorgen van Gofem, want het is alweer zo'n beetje voorbij. We hebben nog één prachtig nummer. Het goede doel een beetje toepasselijk voor mij vandaag. Want ik heb zoveel gekletst. Het heet zwijgen. Ik wens je nog een hele mooie dag bij GoFam. En ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag om een uur of tien. Dan ben ik hier weer in de studio. En dan hoop ik dat jij gewoon thuis weer lekker aan de radio zit. Terwijl je misschien bezig bent met het late ontbijt of voorbereidingen voor de brunch. Goed, uh, fijne dag verder. En uh, nou, tot volgende week. Tof vergeten wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in muziek Wil je langs van leren kennen, maar misschien wil jij dat niet